3000 politiemensen zijn ingezet om de orde te bewaren. Voor zover bekend verloopt het protest rustig. Ook in de geboorteplaats van Mladic, in het zuidoosten van Bosnië-Herzegovina, waren duizenden mensen op de been. Aan het begin van de bebouwde kom van Kalinovic staat een bord, welkom in Mladic-stad. Mladic zit gevangen in Belgrado. Morgen doet de rechter uitspraak over de vraag of hij mag worden overgebracht naar het Joegoslavische tribunaal in Den Haag. De Afghaanse president Karzai heeft uiterst kritisch gereageerd op een mislukte luchtaanval van de NAVO. Volgens de Afghanen kwamen gisteren twaalf kinderen en twee vrouwen om het leven bij een NAVO-actie in de provincie Helmand. De luchtaanval was gericht tegen opstandelingen, maar er zouden twee huizen van burgers zijn verwoest. De Afghaanse president roept op tot minder nachtelijke luchtaanvallen.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 Dit is Radio 1, WPRO, NTR, Labyrinth, Peter van der Wielen en Isolde Hallesneven. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Vanavond hoort u onder meer hoe stemmen in het hoofd iemand gek, maar ook geniaal kunnen maken. Hoe slim baby's nou eigenlijk zijn en hoe de Pasen ten onder ging. En of je een kaviaar kunt oppiepen in de magnetron. En we hebben hier aan tafel weer een aantal wetenschappers. Um, Iris Sommer, psychiater en hersenonderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. En sinds twee dagen professor... Gefeliciteerd. Dankjewel. Voelt het heel anders nu je professor bent? Het is nog even wennen. Ik kan me nog niet helemaal uh, zo voelen. En uh, het, af en toe nog wel een idee van wat gek. Dat kan toch helemaal niet. En maar, is dat een stem in uh, uw, ben uw hoofd wel heel trots die, die dat zegt? Wat gek, dat kan eigenlijk helemaal niet. <laughs> ja, we Ik gaan het een leuk grapje, sorry. Nee, nee. nee maar ga, uh, want we gaan het straks hebben over stemmen horen in het hoofd. In hoeverre, uh, heeft u het zelf wel eens gehad? Ik heb alleen een keer mijn naam horen, uh, horen noemen. Ja, maar dat was eenmalig. Ja, oké. Okay. Daar gaan we straks misschien meer over horen. Jan Boersema, ecoloog en theoloog. Werkzaam aan zowel de Vrije Universiteit in Amsterdam. als aan, het, aan de Universiteit in Leiden. Wij gaan het straks hebben over Paaseiland. Ja. Ik, ik geloof dat de eerste keer dat ik vanaf wist van het eiland. was eigenlijk door een strip. Uh, de ja. voorkant van een strip. Een stripboek. Is ja. een mooie strip van uh, Dagobert Duk. En uh, jij bent ongeveer van de leeftijd. Die, die mooi gelezen kan hebben in zijn jeugd. Ja, en u dan? Ja. Heeft u. Hoe was uw eerste Ik... Eerst ik denk dat mijn eerste kennismaken via de boeken van Thor Heidel was over zijn reis met de Contiki en later ook op pijnzaal Aku Aku. Dat was een uh, echt spannend boek. Maar Sprak het al gelijk aan? Hè? Ja, het sprak door zijn. Hij was echt een, uh, een avonturier ook en dat sprak, dat sprak toch wel enorm aan. Als je uh, de geschiedenis van die man leest, wat hij allemaal deed met de hand een haai vangen zeg maar tijdens zo'n tocht, dus niet alleen duizenden mijlen over zee, maar stormen trotseren, maar nog van die kunststukjes tussendoor En... Ja, in zijn wetenschap was hij ook gewoon avonturier, Als dus die gek verhalen worden uitproberen. Uh, nou ja. Dus, uh, Geweldig. Ja, ze, hij had het wel bij het verkeerde end, maar het was toch niet <lacht> Dat gaan we straks meer over. Een Tussen jullie in zit Harold Beckering nog. Cognitief psycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En wij gaan het hebben over of baby slim zijn of niet. Weet u het van uzelf? Was u een slimme baby? Nou, het ligt er altijd heel erg aan uh, op welk gebiedje uh, waar je het over hebt. Ik denk dat niemand echt uh, overal slim of uh, dom in is. Maar... Uh, ik, voor mij was ik vooral een hele luie baby. Een luie baby? Dat ja. zeiden de, de ouders later? Van... Ja, als ik ook naar mijn foto's kijk... dan was ik al heel snel tevreden met een pollepel in mijn hand. Dan ging ik die is <laughs> rustig omdraaien. En, ja. Het zijn toch wel de meest mysterieuze wezens op aarde. baby's. wat gaat er toch om in het hoofd van een baby? Gaat er überhaupt wel iets om in het hoofd van een baby? En denken baby's na over wat ze doen of doen ze maar wat? Ze kunnen het zelf niet vertellen... en dus moeten wetenschappers experimenten doen om daarachter te komen... Ja, In 2002 verscheen in het gezaghebbende tijdschrift Nature een artikel met het antwoord... ...baby's zijn wel degelijk slim, ze denken daadwerkelijk na over wat ze doen. De tweede auteur van het artikel was de Nijmeegse psycholoog Harold Beckering. Daar gaan we het nu over hebben, want u bent een beetje op die gedachte teruggekomen. Ja, ik is wel uh, misschien wel leuk om te vertellen dat uh, dat artikel in 2002 uh, begon uh, uit verbazing... Er was namelijk een Amerikaanse psycholoog die uh, wilde laten zien dat baby's alles konden imiteren. En wat hij deed was, hij uh, had een lamp in een kastje gebouwd en die had hij op tafel voor zich staan. Daar ging hij dan met zijn hoofd op uh, slaan, drie keer, en dan gaf hij dat kastje aan de baby's. En wat deden die baby's? Die gingen ook met hun hoofd erop slaan. <lacht> en toen ik dat las, toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel gek. He, want ik weet niet hoe jij thuis je lamp uh, aan doet, maar... Denk niet nou, met je hoofd, toch? Nee. Hey. En zo'n baby, zo baby gaat het toch nadoen, ondanks dat het raar gedrag is? Ja, precies, dat was zijn, zijn theorie was, we hebben een aangeboren mechanisme. Alles wat we zien, kunnen we koppelen aan onze eigen acties. Dus als iemand iets geks voordoet, dat is helemaal nieuw, dan doe je het toch na. En dat kon ik niet geloven. Want ik denk van, nee, als je iets ziet, een lamp gaat aan. Normaal gesproken doe je dat met je hand. Dus jouw systeem zegt, oh, dat kan ik met mijn hand doen. En je zou verwachten dat de baby's met de hand die lamp aan gaan doen. En zo was onderzoek geboren waarmee je eigenlijk de intentie van de baby kunt verklaren. Want je laat iemand gewoon een handeling doen die niet rationeel is. En dan kijk je of de baby hem toch imiteert. En dan weet je dus uh, of de baby een intentie heeft met een handeling of dat hij gewoon simpelweg imiteert. Ja, en uh, in 2000 kwam uh, mijn goede vriend George Keukely uit Budapest naar München. Waar ik destijds werkte. En we vonden allebei deze bevinding. Dus dat die baby's imiteren met hun hoofd, vreemd. Uh, maar we hadden twee verschillende redenen voor. George die geloofde dat baby's geboren worden met een efficiëntieprincipe. En dat is wat ze wel rationeel noemen. Dus als iemand iets ziet doen, dan denk je na... Oh, waarom doet hij zo? Oh ja, dit is rationeel. En we dachten, nou, laten we dat eens gaan kijken... of die baby's dus rationeel waren in het nadoen van uh, de lamp aanmaken met het hoofd. En? Wat dacht jij? <lacht> ik dacht iets anders, maar misschien moet het even hierbij houden. want anders dan, uh, Ik dacht namelijk dat ze alleen de effecten gingen nadoen. Dus gewoon de lamp zouden aanmaken. Maar uh, wat we dus dachten van nou laten we eerst eens gaan uh, repliceren dat uh, effect van uh, meldstof. En dat konden we dus inderdaad. Uh, en toen dachten we oké, okay, als we nou die, die, uh, het volwassenenmodel een reden geven waarom die met zijn hoofd doet. Namelijk we geven iets in zijn handen waardoor zijn handen bezet zijn. Dan zouden die baby's als echt rationeel zijn moeten denken. Oh maar wacht eens even. Die volwassene doet het met zijn hoofd want die kan dat niet met zijn handen. Maar ik kan het wel met mijn handen. Dus ik doe het gewoon met mijn handen. En dat kwam uit ook nog in 2002. Dus ze deden het alleen maar na als de volwassene de handen vrij had... en niet als de volwassene iets in zijn hand had. Maar kan een baby wel met zijn hoofd een lamp uitdoen? Nou, dat is namelijk inderdaad een, een, een hele mooie vraag. Want toen wij dat dus gingen nadoen... toen bleek dat het allemaal heel precies kwam. Die baby's moesten op de juiste hoogte zitten... ze moesten zich altijd steunen op de tafel... want anders vallen ze gewoon voorover. En toen dacht ik, hé, hey, verrek, dat dacht ik eigenlijk ook al in 2000. Die baby's die doen helemaal niet dat zomaar blind na. Het moet toch wel in hun motorsysteem al zitten, als ze het willen nadoen. En toen gingen we nog een keer diep nadenken... En wij hadden dus als controleconditie dat de handen voor de borst gekruist waren. En dan kunnen baby's niet, dan vallen ze over. Ze dus dachten, oh, dat kan misschien dus wel de reden zijn dat ze dit daarom niet nadoen. En als ze het met de handen op de tafel zien, dat ze het wel nadoen, want dat kunnen ze. En dat hebben wij nou in Nijmegen eh, de laatste tijd gedaan. En heel simpel gezegd, baby's doen alleen maar na als ze iemand zien die de handen op de tafel heeft. En het maakt niet uit of die handen vrij zijn, of dat die handen een kopje, zoals wij hier nu eh, vast hebben, dat maakt allemaal niet uit. Ze moeten iets zien wat ze gewoon kunnen doen. En dan doen ze het na. En maar dat, dat is toch ook dus, slim? Trouwens. Dat wil dus zeggen dat, dat uiteindelijk de baby niet een intentie heeft met een handeling. Nee, om uh, even terug om wat Isol Het is de slim van het motorsysteem. He, maar je zou dus de dus baby niet... weet wat hij wel en niet kan. Ja, het oh, motorsysteem. Precies, het motorsysteem. Maar de baby denkt dus niet erover na, zou mm -hmm. ik zeggen. Het motorsysteem, die ziet iets, en dan activeert het ook uh, eigen handelingen. Als hij iets ziet wat hij niet kent, dan is er gewoon geen activatie. Dus heb je dan bewust en on onbewuste kennis? Ik zou of zeggen dat eigenlijk bijna alles onbewust is, in dit geval ook. En uh, dat motorsysteem slaat wel of niet aan. En het slaat alleen maar aan als er iets voorgedaan wordt... wat al min of meer in het systeem zit. Maar de echte interessante zou zijn dat die baby gaat nadenken over die ander. En met 14 maanden, dat vond ik ook toch wel, denk je... Ja, als je 14 maanden bent, hè, je bent net een beetje aan het rondkruipen... en misschien de eerste stapjes. En dan ga je nadenken van, oh, hé... Hey, uh, papa, die doet de lamp met zijn hoofd aan. Oh ja, dat komt even boek in zijn handen. Daarom doet hij dat. Nou, dat leek mij toch wel heel erg vroeg voor een baby. En daar vinden we dus ook geen enkele bewijs voor dat ze dat doen. Komt niet heel vaak voor, gek genoeg in de wetenschap... dat mensen daadwerkelijk uh, op hun schreden terugkeren. Veel mensen blijven hun, hun hele leven lang hun stelling uh, uh, aanhangen. We hadden het net over het onderzoek over Paaseiland. Gaan we het zo ook over hebben. Nou, daarin zijn mensen echt hun hele leven hun, uh, hun stelling blijven aanhangen. Welke stelling dat ook was. Ja, uh, dat geldt zeker voor uh, Tor Heidaal. Tot heb... aan zijn dood? Ja, tot aan zijn dood. Want ik... hij is de laatste jaren van zijn... Hij is heel oud geworden, uh, meer dan 90. En toen is hij ook verzorgd nog door iemand. En toen heb ik nog gevraagd, heeft hij jou wel eens in, in vertrouwen gezegd... van ja, ik geloof toch dat ik er bepaalde dingen naast zat? Nee hoor, nee, nee. Hoe gaat dat in de praktijk als je op je eigen gedachten terugkomt? Je hebt een grote publicatie gehad. Je zegt, nou, we zijn eruit. Uh, uh, de baby heeft een intentie. En daar kom je dan op terug. Uh, wordt dat geaccepteerd? Nou, dat ligt wel, uh, wel heel moeilijk. Uh, voor mij zijn er twee redenen waarom je er niet, vaak niet op terugkomt. Eén, je wordt gewoon blind voor je eigen ideeën. Dus uh, hmm. je hebt eenmaal iets gezegd en daar geloof je dan in. Dus je ziet gewoon geen alternatieve verklaringen. In mijn geval had ik het geluk dat we eigenlijk met z'n tweeën waren. En de theorie die we in dat net artikel hadden, was meer van George Kirkley. En wat minder van mij. Dus ik had al vanaf het begin zoiets van, nou ja, de bevinding die is nog steeds uh, prachtig. Dat baby soms wel imiteren en soms niet. Hij is denk ik ook nog steeds belangrijk, want het laat zien dat ons motorsysteem slim is. Maar ik, kon, ik had wel altijd het gevoel, ik kan me niet voorstellen dat dit echt de verklaring is. En vandaar dat ik wel een open oog had, omdat ik al vanaf het begin, ook ons Nature-artikel, uh, wel het, het fenomeen... Geloofde, Dus dat kun je ook repliceren, maar niet de verklaring. Maar we en hebben toen gedeeld, die twijfel, met Kurgelie? Ja, hebben we toen gedeeld. Oh, dat en wel eerlijk ja. gezegd. Ja, eerlijk gezegd. <lacht> en we hebben ook al een paar zinnen veranderd. En, uh, het is altijd zo, als je met meerdere mensen bent, dan is het geven en nemen. En de gouden regel is wel, de eerste auteur, die heeft het laatste woord. En dat was Kurgelie. Dus we hebben daar uitvoerig uh, in de Münchner bierkaart over gesproken. <lacht> en toen toch heb ik gezegd, nou George, ik wil wel graag erbij. Want ik voelde dat dit een belangrijk artikel werd. Maar jij hebt gewoon bent de eerste auteur. En heeft hij nog gereageerd? Ja. Ja, dat is ook wel een, een mooie anekdote. We hebben een keer samen drie uur lang in een busrit in Italië gezeten, een jaartje geleden. En ik heb maar hem probeerde te overtuigen. Ik zei: kijk, we hebben dit nog gedaan. Deze conditie, deze conditie. Aan het einde van die busrit zei hij: Harold, je hebt me overtuigd. En toen kwam hij de volgende ochtend in het hotel naar beneden en toen stormde hij naar mij toe. Harold, vergeet wat ik gisteravond zei. Het is echt totale onzin wat jullie daarmee mee gaan doen. En dat vond ik wel ook een mooie anekdote. <lacht> Waarom is het zo belangrijk of een baby iets met intentie doet of dat hij gewoon imiteert. Wat maakt het uit? Nou, je weet het dus nooit zeker. Hè? Je kunt niet als een baby vragen van waarom doe je dit? We hebben allerlei methodes. We kijken... En we hebben ook geen herinneringen aan onze babytijd. We zijn nee. allemaal baby geweest, maar uh, ja, wat weten we er nou eenmaal van? Nee, dus je moet op dat moment, als een baby een jaar is, bijvoorbeeld kijken. En wij doen dat meestal aan de hand van oogbewegingen of ook EEG-metingen. Of, uh, of bijvoorbeeld een bepaald gebied in de hersenen oplicht. En uh, wat nou iedereen graag wil, alle ouders willen dat graag, ook alle wetenschappers, is dat baby's heel slim zijn. Dus in de ontwikkelingspsychologie gaat het eigenlijk altijd erom... te laten zien dat ze nog jonger iets kunnen dan wat we al dachten. En dat artikel van ons is dus ook meer dan 200 keer geciteerd... omdat heel veel ontwikkelingspsychologen die vinden het geweldig dat wij dat gevonden hebben. En dan kan doen ze iets heel anders, bijvoorbeeld kleurwaarneming... Of, of maakt niet uit wat. Dan zeggen ze, ja, en dat baby slim zijn, dat wisten we al. Kijk maar... Eh, maar 2020. dat is persoonlijk wat ouders graag met hun baby willen. Ja. Waar je tegenin kunt brengen dat Einstein geloof pas met zijn derde ging praten. Dus het zegt ook nog eens geen klap volgens nee, mij niet hoe niet je niet. als baby bent, toch? Nee, daar, daar ben ik ook helemaal van overtuigd. Dat die ontwikkeling in de eerste jaren, die zo verschillend per kind... Dat je daar helemaal. Uh, dus nou een heel andere discussie over bijvoorbeeld al dat taalonderwijs. met die hele vroege kinderen nu ja. op gang moet brengen. Maar wat daar. is dan uw motivatie om uit te zoeken. van waar begint eigenlijk de ontwikkeling van de intelligentie? Is dat bij alle mensen ongeveer gelijk? Of wat, wat ja. zegt dat? Of? Nou, ik, ik denk dus dat intelligentie vooral zit. in je waarneming, in je motoriek en in je emoties. En dat we helemaal niet zozeer een eigen. apart intelligentiesysteem hebben. Dus uh, hè, wat jij ook al zei. oh, dat motor systeem is wel heel slim. Want het doet wel naast het het kan en niet als het niet kan. Nou, dat, dat vind ik dus intelligentie. Dat is geen nadenken. Jouw motorsteen pikt gewoon dingen op. Licham en, en die geest op. zijn helemaal niet gescheiden, vindt u? Absoluut niet, nee. Zou je toch niet kunnen zeggen dat baby's inderdaad uh, absurd intelligent zijn? Omdat al die verbindingen in de hersenen razend flexibel zijn. Dus die, die, die maken de hele dag nieuwe, nieuwe lijntjes tussen allerlei delen. En die kunnen dus heel snel leren als je dat maar een beetje goed aanpakt. Maar we worden al met al onze uh, 100 miljard neuronen geboren. Dus die zijn er allemaal al. Dat is ook niet zo wonder. Wat we vooral moeten leren is om dat de juiste verbindingen te maken. En ik denk dat dat vooral door ervaringen komt. Dus dingen die we doen en die goed gaan... Die worden versterkt. Dingen die we doen, hè, als we wel met een hoofd met die lamp proberen aan te doen en we vallen, dan wordt dat verzwakt. Dan wordt die verbinding niet meer ge, uh, nog een keer gedaan. Waarom ah, je heb het... je zo'n curieus uh, item gekozen voor baby's? Baby's doen normaal gesproken niet zo heel vaak het licht aan. Dus waarom heb je niet iets natuurlijks uh, gekozen? Omdat je echt zeker moet zijn dat het iets nieuws was. Dus me Melstof had dit bedacht. Ik vond het ook een heel mooi experiment. Want baby's zijn wel met licht bekend. Vinden de lichtknopjes al heel jong fascinerend. We doen het namelijk altijd met de hand. En hij wilde laten zien dat ze het ook zouden doen als ze met het hoofd leren. Mm -hmm. En zelf ben je van een luie baby dus naar iemand met enorme zelfreflectie dan misschien ontwikkeld? Ja, maar daar hoef je niet altijd veel voor te bewegen. Dus dat uh, kan nog steeds zijn. Nou, tegenwoordig ben ik trouwens wel meer aan sport ook. En heeft u zichzelf uh, voortgeplant eigenlijk uh, uh, in het leven? <laughs> ja, ik heb een uh, hele leuke dochter en, uh, van tien en een zoon van zes. En is het als je onderzoeker bent anders? Want, want ik bedoel uiteindelijk niet in, in heel essentiële dingen neem ik aan. Maar ben je, merk, krijg je dan ook de neiging om je eigen kind uh, te gaan observeren? Ja, dat. Ik moet ook wel zeggen dat uh, onze kinderen ook wel heel vaak uh, lichten uh, met hun hoofd hebben aangedaan. Dus uh, op een gegeven moment ik <lacht> ook van... Nou, moet je een beetje mee oppassen, anders gaan ze dat ook uh, op de kinderdag Ja. <lacht> en wat ik ook wel eens gehoord heb is van... Uh, bijna iedere psycholoog wordt wel een ontwikkelingspsycholoog als hij zelf kinderen heeft. En dat is ook wel een beetje waar. Het is natuurlijk zo fascinerend als je kinderen hebt om te begrijpen wat ze doen en hoe ze dat kunnen doen... dat je wel uh, met een ander oog naar gaat kijken. Harold Beckering, hartelijk dank. U luistert Dankjewel. nog steeds naar Labyrinth Radio... en zometeen hoort u in hoeverre u met stemmen in het hoofd... gek of geniaal kunt worden. Maar nu eerst even dit. Wetenschap in één minuut. Ja, dat is het leuke van inderdaad zo'n object vinden. In de eerste instantie denk je dat het alleen om een schip gaat... En uiteindelijk blijkt gewoon ook een, een landschapsreconstructie... ...noodzakelijk misschien wel een verandering van de ideeën daarover als je zo'n schip vindt. Ja, het is een, uh, een uh, 24 meter 68 lang houten schip. En twee stukken hout kwamen uit één boom. Ja, dat betekent dat als je dat zou reconstrueren in een boom, dat die boom op hoogte een doorsnede moet hebben gehad van 2,20 meter of iets dergelijks. Een enorme woudreus en daar moeten broertjes en zusjes naast gestaan hebben, anders was die niet zo hoog en recht geworden. Maar de houtvester van Utrecht's landschap die zag die houtstaat en die zei van ja, maar dat kan helemaal niet. Zulke grote dikke bomen die hebben we sowieso niet in Nederland en die zijn er ook nooit geweest. De discussie uh, barstte levendig los. Uh, op een gegeven moment stonden hier twee bosbouwers uh, te discussiëren over het landschap in die tijd. Uh, en, en hoe ze deze bomen daarin moesten passen. Want dat, uh, dat ja, strookte niet met, uh, met hun ideeën. Uh, als straks het hele schip geconserveerd is dan uh, heeft men mij beloofd dat ze nog een keer eens even heel nauwkeurig naar de knoesten... die er, waar er een paar van in zitten, in het hout gaan kijken... en gaan proberen om uh, ja, de boom zelf te reconstrueren... om een beeld te krijgen van hoe die boom er dan uit heeft moet, moeten zien. U hoort een aflevering van onze rubriek Wetenschap in één minuut... met in de hoofdrol scheepsarcheoloog Frank Dalmeijer. De minuut werd dit keer gemaakt door Gerda Bosman. Wat hebben een spiritueel medium als Jomanda... en een psychiatrisch patiënt die stemmen hoort met elkaar gemeen? Nou, op het eerste gezicht misschien weinig... maar psychiater Iris Sommer heeft sterke aanwijzingen... dat in het hoofd van beide personen precies hetzelfde gebeurt. Ondanks vloog ze met een groep spiritueel mediums naar Londen... om dat te onderzoeken... Voordat we het over onderzoek in Londen gaan hebben. Uh, je hebt een boek geschreven, Stemmen Horen. Ja. En, uh, daarin nog eventjes voor de mensen die het fenomeen misschien minder goed kennen. Uh, het is, nou ja, daarin is te lezen dat 10% van de Nederlanders heeft er eigenlijk wel eens last van. Dat vind ik eigenlijk veel. Dat is best hoog. Maar daar ja. zitten ook de mensen bij, zoals ik, die wel eens hun naam horen roepen. Dat komt denk ik vrij vaak voor. Misschien is dat percentage zelfs nog wel hoger. Wanneer je kijkt naar mensen die echt regelmatig stemmen horen. Bijvoorbeeld elke week. Dan zit je aan een veel lager percentage. Dan zit je tussen de 3 en 4 procent. Wanneer, wanneer hoor je stemmen en wanneer niet? Want iedereen heeft toch in zekere mate wel een stem... In, in zijn hoofd. Ja, dat klopt. Maar dat is wat anders. Wanneer je stemmen hoort, is het echt horen zoals je mij nu hoort praten. Echt met je oren. Alsof het iemand anders is. Ja, dat is niet zeg maar je eigen babbelbox waarbij je. Je gedachten verbaliseert. Monoloog. Dat is niet wat we met stemmen horen bedoelen. Precies, je innerlijke monoloog. Of dialoog, dat, hoe je het dat noemt. Dat is ja. ook niet echt horen. Dat is meer denken, zou ik zeggen. Wel in taal en wellicht ook in, in zinnen. Maar dat is niet echt horen alsof je het met je oren doet. Het lijkt mij moeilijk om die grens precies te trekken. Dus, tussen uh, het al dan niet horen van stemmen. Ja, dat klopt. Dat gaat ook in zekere zin wel in elkaar over. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld hun eigen gedachten hardop horen... Dus net alsof er een luidspreker is die hun gedachten zo de wereld inschalt. En je hebt ook mensen die het gevoel hebben dat er gedachten van anderen, van buitenaf, in hun hoofd, maar geïmplanteerd worden. Dus allemaal fenomenen die eigenlijk tussenvormen zijn, tussen stemmen horen, wat je ook wel een hallucinatie kunt noemen, en uh, normale gedachten. Het is niet uh, uh, nieuw in die zin dat uh, ook geniale mensen... als Socrates en uh, Schumann, Jeanne d'Arc uh, hadden stemmen in hun hoofd. Zeker, ja. Maar um uh, uh, soms werd het toegeschreven aan helden, aan, aan, aan, aan goden zelfs. Mm -hmm. uh, op de voorkant van uw boek staan heel grote hersenen. Absoluut. Daarmee ja. aanduiden dat u in ieder geval denkt dat het gewoon iets van de hersenen is. Ja, ik ben natuurlijk een hersenonderzoeker. Kijk, uh, ik, ik kan, ik kan niet, niet met stelligheid zeggen, nou, dat zijn geen geesten... want daar heb ik helemaal geen onderzoek naar gedaan. Maar ik heb wel onderzoek gedaan naar de hersenen... en daar zijn een, ho een hoop oorzaken van stemmen horen in de hersenen aan te wijzen. Wat gebeurt er? Um, wat je ziet is uh, een activiteit tijdens het horen van stemmen... die best wel lijkt op uh, iemand die... Uh die, die echt iemand hoort spreken. Dus je ziet de gehoorschors actief. Maar daarnaast zie je dat ook... Dat zie je oplichten, zeg maar. in ja, de energie, is... zie Kenen. je dat oplichten. Daarnaast zie je ook het taalproductiecentrum actief. Dus dat is het uh, gebied wat je gebruikt... wanneer je zelf woorden zou vormen. Ook wanneer je woorden alleen maar in gedachten vormt. Wanneer je ze niet hardop uitspreekt. Dus uh, het zou er het beste bij passen dat iemand weliswaar woorden produceert... maar zich daar niet bewust van is... en die tegelijkertijd eigenlijk ervaart alsof ze van buiten afkomen. Dit lijkt me moeilijk om te onderzoeken. Want hoe krijg je iemand uh, in een scanner precies op het moment dat hij die, die stemmen hoort? En hoe weet je precies. dan dat dat die stemmen waren? Nou, dat is ook heel moeilijk. Want uh, iemand moet maar net een stem horen op het moment dat hij in de scanner ligt. En een half uur in zo'n scanner is al echt heel erg lang. En sommige mensen hebben er zelfs een uur in gelegen. Nou, uh, en maar wacht af op die vorig. stemmen. En dan een knopje drukken. als die stem dus hoor. Absoluut. En ik denk voor, we hebben en met name de mensen die uh, uh, geen last hebben van stemmen. Dus die, die gezond zijn, geen psychiatrische stoornis hebben. Die zijn trouwens lang niet allemaal uh, noemen zich lang niet allemaal een medium hoor. Een gedeelte van hun wel, maar anderen uh, niets. Die hebben gewoon uh, geen last van de stem. Maar doen er ook niet iets speciaals mee. Um, zij horen maar af en toe stemmen. Dus ik denk dat we wel 80 scans hebben moeten maken... eer dat het lukte om van 21 mensen die stemmen nou werkelijk in beeld te krijgen. Dat is echt, je moet het maar net vangen. Ja, en mensen moeten het ook durven te vertellen. Wij hebben een uh, reportage. Daarin uh, horen we de verhalen van Ricky en Pieter. Twee mensen die stemmen horen. En uh, nou ja, die dat, dan horen we ook dat ze dat altijd op een hele andere manier ervaren. Ik was toen uh, 16 jaar uh, toen het begon, en. ja, daar wist ik niet, niet goed mee om te gaan. Die vraag die krijg ik vaak van mensen: van, goh, wanneer ben je, heb je dat nou ontdekt of wanneer ben je daar nou achter gekomen? Dus eigenlijk is dat, ja, je weet niet beter. Nee, ik vertel niet iedereen dat ik last heb van stemmen. Want ik heb dat namelijk ook eens gehad met de kerk, en toen zijn ze, dat is de duivel. Maar dat, uh, dat geloof ik maar niet. Je noemt het niet zelfstemmen, hè? Nee, nee, dat is, dat is zo'n aangeleerd, zo aangeleerd iets. Dat is geen uh, onwil, maar dat is gewoon een. Uh, ik zou bijna wel zeggen, stukje zelfbescherming. Toen ik op de fiets zat, toen, uh, begon het heel raar in mijn hoofd te worden. En toen ben ik ook gevallen. en... Ja, dat was eigenlijk het eerste teken dat ik uh, stemmen kreeg. Ja, en heel, heel druk en heel druk praten en geluiden en zo, dat was heel erg beangstigend. Nou ja, ik dacht van, ik ben gek of zo en die, toen ik thuis kwam, mijn lip was open. En uh, toen zei ik dat tegen mijn moeder, maar die geloofde me niet verder. Dus dat werd ook gezegd van, je bent krankzinnig. En ja, en ik voelde me echt ook wel, dat ik dacht van, ja, wat, wat is dat allemaal? Echt die, die, die drukte in mijn hoofd, chaos in mijn hoofd. Ik, wees, ik kon geen aandacht er eerst bij, uh, bij houden en op school kon ik ook me ook heel moeilijk concentreren. Dus men zei ook altijd van dat ik dom was, dat ik niet kon leren en zo. En dat heeft uh, eigenlijk eigenlijk allemaal volgens mij te maken met die stemmen die ik dan uh, hoorde. Er waren bepaalde dingen die door uh, school en door leraren en schooljuffrouwen zo geconstateerd werden. We zeiden van, nou, volgens mij, die Pieter van jullie... volgens mij is er iets niet juist mee. Er werd ook vaak als gezegd van, ah, dat is een dromer. Ja, maar ouders hadden altijd zoiets van, ja, nou, dat zal allemaal wel meevallen. Maar dat is wat dat betreft wel iets... Uh, was er toen eigenlijk heel veel... Uh, ja, ik zou het bijna een soort van uh, opluchting willen noemen... Die hadden toch een beetje het, het, het gevoel van, nou, dan weten we waar mensen, zich, waar mensen zich druk om maken. Ik heb dus zeven stemmen. En uh, het zijn allemaal mannenstemmen. Dan zijn het altijd zeven stemmen geweest? Al zeven stemmen, ja. Hoe klinken die dan? Nou, ze klinken harder dan mijn stem. En, ja, boosig. En wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Nou, dat ik moet automutileren. Dus moet uh, pijnigen mezelf. Dat ik moet branden en zo. En mijn pijn moet doen met hoofdbonken. En, en heb je ook wel eens gedacht, ik doe het gewoon niet? Ja, maar dan blijven ze doorgaan. Maar het stomme is juist, als die stemmen dus binnen in mijn oor komen. dan, ja, dan wordt het zo gaas in mijn hoofd. En dan zeggen ze dat constant is, en dan ga je het doen. En wat dat gewoon het is is. is dat ze dan, ja, als je gewoon zit of, of, of tv zit te kijken, dat ze in één keer binnen je oor komen. En ja, dan, dan is het gewoon moeilijk om da, dat weg te doen. Nou ja, ik werd heel veel gepest op school, eh, omdat ik toen ook erg fors was. En ja, en ik werd altijd gezet dat ik dom en een vies vet was. En ja, eh, ze sloegen me, eh, ze hebben me een keer van de trap af gegooid. Eh, eh, met woorden, eh, echt eh, kwetsende opmerking van nou, dikke en bolle en zo... En dat, dat heeft heel veel impact op mijn leven gehad. En ik denk dat ik daardoor ook waarschijnlijk die stemmen krijg die dan ook negatief zijn. Meestal op het moment dat je naar bed gaat, hè, dan, ga je, dan lig je in bed. En dan, net voor het moment dat je in slaap valt, ben je eigenlijk nog wel eens aan het nadenken over de dingen van de dag. En uh, dan gebeurt het eigenlijk heel vaak dat dat voorzien wordt van commentaar. Laat ik het zomaar even, zo even zeggen. Ik kan gelukkig voor mezelf spreken dat ik nooit negatieve ervaringen... daarmee heb gehad. Hoe kan dat, denk je? Ja, ik heb me wel eens laten vertellen dat ik een positief mens ben. En ik denk dat dat er ook wel een beetje mee te maken heeft... dat je dat op een positieve manier ervaart. Ik zou me voor kunnen stellen bijvoorbeeld... Als ik, en ik hoop dat me dat uh, nooit gaat gebeuren... maar als ik bijvoorbeeld in een uh, depressieve sfeer zou geraken... dan zou ik er niet vreemd van staan te kijken... dat dat stemmen horen zich dan in plaats van op een positieve manier... ook op een negatieve manier tegen mij gaat richten. Snap je wat ik bedoel? Ben je daar bang voor? Uh, daar ben ik best wel eens bang voor, ja. Dat is, mag, je best, mag je best weten. Uh, wat ik doe eh, in mijn dagelijkse uh, werk is bijvoorbeeld het uh, geven van uh, fotoreadings. Uh, mensen die sturen een uh, foto van zichzelf, van een overleden oma of opa of oma... of van hun paard of hun hond of een kat. Die uh, sturen ze per e-mail, sturen ze die naar mij toe. En dan uh, is het rustig afwachten wat die stemmen dan mij gaan vertellen. En dan kun je meestal een heel mooi en voor die mensen ook heel herkenbaar verhaal in elkaar... Zetten. Het mooie eraan vind ik dat je uh, heel vaak mensen treft die op zoek zijn naar antwoorden. En dat je die mensen toch het gevoel kunt geven dat ze begrepen worden. Wat ik als remedie heb, is dat uh, ik de stemmen op mijn balkon neerzet... Een poosje. en die zegt van, nou, dan moeten jullie daar even naartoe... en moeten jullie even rustig zijn. en zeg, dan kan ik even verder gewoon. En dan kom je inderdaad maar weer terug. Eigenlijk zeg je, ga maar even afkoelen. Ja, ja, eventjes mij met rust laten. Het is eigenlijk altijd wel positief. Maar om nou te zeggen dat het nooit uh, vervelend is... of dat het nooit storend is, dat is dan natuurlijk ook niet waar. Het gaat nu goed met me. Ik uh, weet er beter mee om te gaan. Ik ben blij dat ik nu uh, zo, zo ver ben. Want ik weet wel, ik had toen gezegd: van nou, ik wil 50 worden en dan vind ik het wel genoeg. Uh, maar nu word ik 56 en ik uh, denk: ik ga nog lekker door. Dus laat me zomaar doorgaan. We hoorde, verslaggever Frederik Melman in gesprek met Ricky en Pieter. En uh, bij het horen naar, luisteren naar hun stem, had Harold Bekkering zei: ik heb een vraag, ik heb een vraag. Wat is de eerste vraag, Harold? Ja, um, net het bleek dat je vooral je eigen spraakproductiesysteem uh, ook actief hebt, hè, ja. maar dat je niet bewust van bent. Maar Ricky gaf aan dat ze mannenstemmen stemmen hoorde. En toen dacht ik in één van, hé, hey, maar dat is eigenlijk toch wel gek. Want je zou denken dat je eigen systeem alleen maar je eigen seks ja. zou hebben. Ja, je hoort ook bijna nooit je eigen stem. Je hoort bijna altijd de stem van een ander en vaak ook van iemand die je gekend hebt. Ik denk dat dat met het geheugen heeft te maken. Ik denk dat je stemmen horen behoorlijk goed met dromen kunt vergelijken. Wanneer je droomt, dan herbeleef je als het ware een soort... Uh, Potpourri van allerlei emotionele gebeurtenissen van die dag en van langer geleden. Ik denk dat stemmen een soort zelfde fenomeen is. Dat er fragmentjes uit het geheugen op een nieuwe manier gemixt worden. Die worden eigenlijk spontaan opgehaald op het moment dat het niet gepast is. En vervolgens activeert dat uh, de cortex van de hersenen... zoals dat ook bij de echte ervaring uh, geactiveerd is geweest. Jan Boersema? Kun je in de hersenen ook zien of het positieve of negatieve stemmen zijn? Of nou, de angstigende stemmen zijn. Daar heb maar. ik uh, een vergelijkbare ervaring. Uh, zoals jij hebt, zij het op een minder uh, imposante schaal. Ik heb het in een eerste studie in het brain wel gevonden. dat met name de negatieve stemmen. meer uh, het, uh, de, het rechter. Uh, taalgebied in de rechterherself activeren? Terwijl positieve stemmen meer naar de linkerherself het taalgebied activeren? Vervolgens hebben we dat in een grotere studie opnieuw geprobeerd terug te vinden en toen vonden we het niet meer. Hm. Dus of het nou werkelijk zo is, ik denk het niet. Uh, we zijn daar wel naar op zoek, maar we kunnen dat verschil niet zo goed uh, hm. op FMRI terugvinden. Het hoe meest recente. Het? Oh, ja? ja, hoe komt het dat, dat de een wel die stemmen gaat horen op een gegeven moment en de ander niet? En is, is er dan ook een gebeurtenis die het stemmen horen opwekt? Ja, um, ik wilde hier eerst nog eventjes zeggen. Ik dacht misschien nu je die reportage hebt gehoord... en met name die dappere vrouw... dan snap je misschien ook waarom ik niet om grapjes over stemmen hoor. Ja, ja, nee, lachen. nee ja. het is natuurlijk een, een onderwerp... wat heel makkelijk zich ja. uh, uitnodigt tot het maken van ja. grapjes. Ik vind persoonlijk altijd dat je nergens al te plechtig over moet doen... Mm -hmm. Maar tegelijk, uh, voor sommigen, die hebben er heel veel last uh, ja, van. Ja, ik werk heel veel met deze mensen en ik heb groot respect voor ze. Dus ik maak daar geen grapjes over. Maar ik ken zelf mensen die stemmen horen die er zelf de hele dag grappen over maken. Dat is goed. Ja, en dan lag ik graag mee. Maar ik zal niet degene zijn die daar grappen over maakt. Oké, okay, nou ik zal het ook achterwege laten. Ja. Geen grappen over stemmen. Ja. Maar om terug te komen op je en vraag. En toen begon de regisseur meteen ook in mijn oor te tetteren. Waardoor ik dacht dat ik misschien... Oh nee, ik ga geen grappen meer over stemmen maken. Um, hoe, hoe ga je stemmen horen? Enerzijds moet je aanleg hebben, en dat zit in onze genen verankerd, de gene uh, bepalen hoe de hersenen zich precies organiseren. En subtiele verschillen in die hersenorganisatie... maken iemand al of niet gevoelig om stemmen te horen. Als je die erfelijk bepaalde gevoeligheid hebt... dan is het vervolgens aan de omgeving... om te bepalen of die gevoeligheid eruit komt of niet. Er zijn een aantal factoren waarvan we weten... dat het belangrijk is bij het bepalen of iemand stemmen hoort. Eén daarvan is trauma. Nou, Wat Riki uh, vertelde, is pesten in de jeugd. Dat is een belangrijk trauma. Uh, andere trauma's kunnen... Uh, misbruik uh, zijn, uh, verlies van ouders op jonge leeftijd. Dat soort trauma zijn sterk gecorreleerd met het horen van stemmen. En daarnaast drugs, met name cannabis, uh, is een boosdoener. Dat is ook een belangrijke factor in het ontstaan van stemmen. Nou is in jouw onderzoek, je bent dus net terug uit Londen. Uh, daar heb je onderzoek gedaan naar mensen die dus ook stemmen horen. En ook mensen die ja. om, nou ja, als medium fungeren. Om te kijken van zit er nou een relatie tussen. Er is nog niks gepubliceerd. Maar kun je er al iets over vertellen? Ja, we hebben gekeken naar dopamine. Dat is een belangrijke boodschapperstof in de hersenen. En we weten bij mensen die een psychose doormaken. Bijvoorbeeld als onderdeel van uh, schizofrenie. Dat is eigenlijk de bekendste uh, groep die stemmen hoort. Dat dopamine daar een belangrijke rol vervult. Dopamine is namelijk verhoogd. En alle antipysofrenie psychotische medicijnen, die eigenlijk heel goed effectief zijn tegen stemmen die verlagen het dopamine, die blokkeren eigenlijk de dopamine-receptor... zodat die prikkeloverdracht via die stof verminderd wordt. En we waren gewoon benieuwd, hoe is dat nou bij gezonde mensen die stemmen horen? Zoals Pieter, mensen die er betrekkelijk weinig last van hebben... die goed kunnen functioneren, gewoon hun, hun baan kunnen uitoefenen... die misschien zelfs heel blij zijn met nou, de stemmen. Dan kunnen er misschien wel geld mee verdienen Absoluut, omdat ze hun stem horen. komt ook horen. voor. Ja. ja, mensen die daar gewoon hun, hun, hun beroep van hebben gemaakt. Um, uh, we hebben een, uh, een tussentijdse analyse gedaan die liet zien dat er inderdaad een trend is naar een verhoogd dopamine-niveau. Dat was uh, halverwege de analyse. De sample is nu compleet en het staat in. En ik verwacht eigenlijk dat ook in deze groep uh, dopamine verhoogd zal zijn. Maar uh, ik denk binnen een aantal weken kan ik dat met zekerheid zeggen. Nou is het nog steeds, want uh, je, nou, je had het over, over geen grap of maken. In hoeverre is het nou nog een taboe? In ver... Ja, toch wel. Je hoorde ook in een reportage... Uh, een mevrouw die zegt, uh, je bent door de, uh, door de duivel bezeten. Uh, er komen allerlei ver, uh, verklaringen aan uh, te pas. En het maakt erg veel uit of je bijvoorbeeld een fluittoon hoort... bij mensen die oorsuizen hebben, of dat je een stem hoort. En uh, mensen durven daardoor ook vaak niet door uit te komen en kan vaak ook pas veel later hulp ingezet worden. Ja, je ziet dat mensen die, daar heb ik het echt over mensen met een psychose... niet over de gezonde stemmenhoorders, dat die eigenlijk langzaam afglijden. En dat traject dat duurt een half jaar, een jaar. En pas als het echt helemaal mis is, uh, komen ze soms bij de hulpverlening. Dat is jammer, want dan hebben die mensen al hun woning verloren... hun baan verloren, hun sociale maar je producten. hebt ook dus de gezonde, want je hebt ook de, de, de, de spirituele mediums onderzocht. Is dat, is dat uh, dan geen taboe en... Is daar eigenlijk iets heel anders Het, aan? Of niet? Hetzelfde. Ik maak nog heel even mijn zin af. Ja? Uh, wanneer je veel eerder in dat traject uh, zou kunnen interveneren, wanneer iemand net een week stemmen hoort, en je zou dan al uh, uitleg kunnen geven en hulp kunnen bieden, dan hoeft dat hele verliestraject niet doorgelopen te worden. Dus dat is eigenlijk. Uh, maar een is er dan, dan iets te doen? Je, je kunt natuurlijk medicijnen geven om het te proberen te onderdrukken, maar uh, iemand zei, dat uh, werd in die reportage gevraagd. Kun je ook uh, de stem negeren? Want het is bijna alsof je uh -huh. verhouding tot je eigen ja. stem ontwikkelt, alsof jij Precies. terugpraat. Absoluut. Ja. Is dat te leren? Ja. En da daarom doen we ook zoveel onderzoek juist naar die mensen die geen last hebben van de stemmen. Want van hun leren we eigenlijk wat nou een effectieve copingstijl is om met die stemmen om te gaan. En is het dan dus zomaar bij een spirituele medium... dat hij een goede manier heeft gevonden om mee om te gaan... dus ja. dan is het prima om mee ja, te leven? dat is één ding. Het maar andere kan, is dat het... Kan, is het dan zo dat, uh, zag je het ook in Londen... dat dus ook de hersenen dan ho niet hoeven te verschillen... maar dat dan dus de manier is waarop je ermee omgaat... wat dan het verschil maakt? Ja, um, dat... Dat kan je niet zo makkelijk op een scan zien, maar dat kun je, dat kun je uh, gewoon in een interview wel, wel merken. Ze hebben meer controle over hun stemmen. Het andere belangrijke verschil, en dat eigenlijk al van het begin af aan, is dat de stemmen positief zijn. Dat maakt heel veel uit. En we hebben ook wel geprobeerd om mensen bijvoorbeeld... door uh, psychotherapie uit een depressie te krijgen. Zodat ze werkelijk uh, goed gestemd raken en ook meer zelfvertrouwen hebben. Toch blijven die stemmen negatief. Dat idee dat dan ook de stemmen naar positief omkeren, dat is niet zo. Dat lukt ons jammer genoeg niet. Hm. Waarmee dus daar... het toch lijkt alsof het niet echt een deel van jezelf is. Je hebt er geen vat op. Geen... Het voelt ook absoluut niet als een deel van jezelf. Dat is ook zo. Maar het zit wel ja. in je eigen brein, geeft genoeg. Ja, precies. precies. En dat is, dat is ook moeilijk voor mensen om te accepteren. Want het, het, het klinkt alsof daar iemand achter hun in een kast of een zendertje of zoiets. Zo voelt het. Ze beleven het helemaal niet als een deel van zichzelf. Het boek heet Stemmen Horen en het is uitgegeven door uitgeverij Balans. En nu te koop in de Betere Boekwinkel. Tijd voor het wetenschapsnieuws. Ja, we gaan het hebben over cultuurverschillen. Daar buigt de mensen zich al zo lang over als dat er culturen en dus ook verschillen bestaan. Een artikel stond in Science van psychologe Michel Gelfand. En die heeft een verklaring opgeworpen van hoe het toch kan dat sommige culturen wat toleranter zijn dan andere. Eerst natuurlijk een mooie definitie gemaakt van wat tolerant is en wat niet, aan de hand van vragenlijsten... en dan, dan scores, dus ging ze in allerlei landen over de hele wereld... van, van Maleisië, India, Singapore, Zuid-Korea, Pakistan... maar ook hier in het Westen eh, ging ze vragen van... nou, vindt u dat mensen in het openbaar mogen zoenen? Vind je het goed als ongehoorde vrouwen elkaar een, uh, de hand vasthouden... of de man en de vrouw? Nou, allemaal van dat soort dingen waar je al dan niet... Uh, uh, een moreel orde over zou kunnen vellen. En vervolgens uh, is ze gaan kijken hoe dat zit met die verschillen. En toen kwam ze eigenlijk tot een theorie, een hele grote theorie. Namelijk dat uh, als een, een land veel bedreigingen heeft gehad in de geschiedenis... zoals honger en ziekte en, en uh, dat soort dingen... als er veel gevaar is geweest tot in de recente geschiedenis... dan wordt een cultuur uh, strakker, straffer. Dan, dan, dan wordt de moraal die wordt wat, uh, wat strakker. Nou, en, dan, en dus als... minder tolerant? Minder tolerant. En wij, wij in Nederland zouden dan een tolerant uh, land zijn volgens dit artikel. Kan je ook over discussiëren of dat wel echt zo is. En dat zou komen omdat we hier al zo lang uh, vrede, welvaart en, en voorspoed en afwezigheid van rampen hebben. Nou ja, wat is er zo bijzonder aan? Het is dat dit soort onderzoek wel vaker is gedaan, maar eigenlijk nooit op zo'n enorme schaal. Dus dat, dat het echt zoveel landen in zo'n survey zijn uh, meegenomen. Kan ook ontzettend veel op afdingen. Bijvoorbeeld dat in een land heel veel regionale uh, verschillen bestaan en dat uh, bepaalde landen misschien op het ene vlak wel heel tolerant zijn, maar op het andere vlak juist weer helemaal niet. En ja, elk land heeft natuurlijk ook wel zijn gevaren gehad in het uh, verleden. Maar ik vond het toch leuk om het even te noemen. Wat had ik nou nog meer, joh? Oh ja, schildpadembryo's. Dat is ook wel grappig. Dan heb je een, een schildpad, die zit in een ei. En uh, dat is dan de Chinese drieklauw in dit geval. Dat is een nogal merkwaardige schildpad, maar daar ga ik niet over uitweiden. En uh, dan blijkt dat dat embryootje uh, het warmste plekje van het ei steeds uh, opzoekt. Want dat kan nogal verschillen binnen een ei, tot 1 graden Celsius. En uh, het embryo wil altijd op het warmste plekje zitten. Nou, en dat hebben ze dus uh, onderzocht. En dat is eigenlijk wel grappig, omdat die, die, die eieren... die worden al heel lang door de mensen uh, gebruikt... want ze worden in China gekweekt om soep uh, van te maken. Maar toch had nog nooit iemand het ei daadwerkelijk onderzocht. En uh, het staat gepubliceerd in uh, PNAS... Proceedings of the National Academy of Sciences. En dan is er een bacterie die cafeïne afbreekt. Dat heeft een dokter anders van de Universiteit van Iowa uh, gevonden. Dat is een bacterie die leeft helemaal van cafeïne. Dus die stop je in, in een bakje cafeïne en dan, en dan heeft hij het enorm naar zijn zin. En van de, de afbraakproducten van die cafeïne zou je weer allemaal nuttige medicijnen kunnen maken. Onder meer tegen astma en hartritmestoornissen. Hè, maar kan het ook zijn dat die bij sommige mensen in het lichaam leeft... en dat je daarom dan niet gevoelig bent voor cafeïne? Dat je gewoon na een kop koffie kunt slapen? Of... Is dat nog niet onderzocht? Dat weet ik niet. Ik vind het een hele mooie vraag voor vervolgonderzoek. <lacht> Ander wetenschap. Als je de oven aandoet, kun je er rustig na een minuutje nog je hand in steken. Wacht je iets langer, dan kun je behoorlijk branden. En de magnetron is veel verraderlijker. Hij voelt altijd koel cool aan, ook al heeft hij net vijf minuten staan draaien. Maar het is een wolf in schaapskleren. Zo maakt Annemieke Smit duidelijk in deze aflevering van onze rubriek Huis, tuin en keukenwetenschap. Huis, tuin en keukenwetenschap. Terwijl je cavia valt in zijn waterbakje. Het is koud en hij is nat en je wil hem snel drogen. De föhn is stuk en de magnetron lijkt een goed alternatief. Even een minuutje oppiepen op de hoogste stand en klaar is Kees. Helaas. Het hokje van Kees zal leeg blijven... en die avond kun je voor het eerst van je leven gekookte cavia eten. Wat ging er mis? Kees de cavia heeft de pech dat hij voor het grootste deel uit water bestaat... Net als wij zelf trouwens en het meeste voedsel dat we eten. En als de magnetron ergens goed in is, dan is het wel in het verhitten van water. Watermoleculen in de magnetron kun je vergelijken met badgasten op een zonnige dag in Zandvoort aan Zee. De zon heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de strandgangers. En ze draaien in de loop van de dag als gehypnotiseerd met de zon mee. Van oost naar west. <lacht> Watermoleculen doen hetzelfde, maar dan met de straling van de microgolven in de magnetron. Als een magneet worden ze erdoor aangetrokken. Nou heeft een beetje zon aan er al een dagdak aan... om ze hele hebben en houden steeds te verplaatsen als de zon weer wat gedraaid is. Maar voor de watermoleculen is het absoluut gekke werk. De microgolven waar ze zo dol op zijn, hebben namelijk een frequentie van 2,45 gigahertz. Dat wil zeggen dat ze iedere seconde om en om... 2,45 miljard keer een positieve lading hebben en 2,45 miljard keer een negatieve lading. Per saldo verandert het elektromagnetisch veld van de golven daardoor 4,9 miljard keer per seconde van richting. En de watermoleculen draaien 4,9 miljard keer per seconde mee. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ook zonder strandstoelen, parasols, gesmeerde broodjes en blikjes fris die moeten meedraaien, is dit een titanenklus. Als dollen draaien de moleculen om een as om zich in die heerlijke straling te kunnen blijven koesteren. Alleen als je eraan denkt krijg je het al warm. Geen wonder dat de watermoleculen gloeien van de inspanning. En in hun opwinding botsen en duwen ze tegen elkaar aan, waardoor ze elkaar nog verder opzwepen, nog heter worden tot de stoom eruit komt. Zo wordt Kees de Kavia een soort zweterige discotheek waar de temperatuur razendsnel oploopt. De andere moleculen die niets hebben met de straling van de microgolven en die zich afzijdig hebben gehouden, worden door de watermoleculen aangestoten en meegesleept in hun wilde dans. En ook zij krijgen het warmer en warmer en warmer. Met andere woorden, Kees de Kavia is gekookt. U hoorde een aflevering van onze rubriek Huis, Tuin en Keukenwetenschap... die dit keer werd gemaakt door Kuli journalist Annemieke Smit. No animals were harmed, echt waar. Wilt u er meer van weten? Kijk dan op vpro.nl slash uitgekookt. Ja, Jan Boersema zit in de studio, heeft een boek geschreven... Beelden van Paaseiland. Het is inmiddels een... Uh... Klassieke waarschuwing aan de mensheid. Denk aan Paaseiland. Daar hebben de mensen zich zo slecht verhouden tot hun omgeving en uh, de natuur, dat ze zelf eraan ten onder zijn gegaan. Ja, ik zou naar uh, aanleiding van uw boek heel kort kunnen zeggen: dat is allemaal uh, bullshit. Ja. ja, althans, als de oorzaak is de overexportatie van een natuurlijk milieu. Want en het is wel degelijk, waar boven... dat de, de mensen daar ten onder zijn gegaan, de cultuur. Nou, ze hebben wel een collapse meegemaakt, maar met heel andere oorzaken in de, in de 19e eeuw, eind 19e eeuw. Maar het klassieke verhaal van Paaseiland als een cultuur die ten gronde ging door de overexportatie van de natuur... en met name door het kappen van die bomen, erosie, dat hele verhaal, ja, dat, dat klopt naar mijn idee niet. Waar ligt Paaseiland? Laten we helemaal bij het begin beginnen. <coughs> Midden in de Stille Oceaan ongeveer, dus zo'n 3700 kilometer van de Chileense kust... En als je het eerst bewoonde uh, eiland aan de andere kant weer wil bevaren... dan moet je nog 2200 kilometer. Dus het is omgeven door één grote watermassa. En een mysterie uh, waar die Toor nou altijd over schreef is... waarom woonden daar mensen en waar kwamen die dan weer vandaan? Ja, hij dacht Zuid-Amerika. Heeft hij zijn hele leven gedacht. En vandaar ook die Tochmanie waarbij hij uiteindelijk niet op Paaseiland kwam... maar wel op een Polynesisch eiland, wat noordelijker lag. Maar mijn gedachte is dat ze er toch eigenlijk... meer of meer per ongeluk zijn gekomen. Meestal gingen die Polynesiërs eerst op pad om de zaak te verkennen. En dan kwamen die verkenners terug en die zeiden... een heel en verderop ligt een eiland... wat wel geschikt lijkt voor kolonisatie. En dan gingen ze met een grotere expeditie erheen. En op Paseland zijn ze dus... we weten dat ze er gekomen zijn. Onge ongeveer rond 100 het jaar duizend... Uh, na Christus. En dat moet met een kolonisatie-expeditie zijn geweest... van zo tussen de 50 en de, en de 100 mensen. Plus nog kippen, uh, ratten en ook nog wat andere spullen. En dan uh, zijn ze vooral uh, in ons geheugen uh, gegrift... uiteindelijk door de beelden die ze hebben nagelaten. Die, die prachtige beelden van het Pasen eiland. Ja, er zijn meer culturen die beelden maken... maar nergens zoveel en zo groot. Ze hebben dus in de, in de groeven op het eiland zelf... met eigenlijk redelijk primitief materiaal... hebben ze die beelden uitgehakt... En van de ongeveer 900 beelden waar ze aan begonnen zijn... en die ze deels hebben afgemaakt, zijn er zo'n ruim 400 naar de kust getransporteerd. En dan staan ze helemaal in een, in een grote uh, sikkel om het eiland heen. Allemaal met de rug naar, naar de zee en met het gezicht uh, naar het eiland. Althans, in de toptijd, want later zijn ze dus omgevallen. En waarom <coughs> deden ze dat? Waren dat religieuze beelden of uh, hielden ze gewoon van kunst? Nou, ze zullen ook zeker artistiek zijn geweest. Dat denk ik absoluut. Want ze hebben ook kleine beeldjes gemaakt. En het was toch heel, heel mooi allemaal. Maar eh, die beelden hadden ook een eh, religieuze functie. En in de cultus hebben ze vermoedelijk eh, gefunctioneerd. En vermoedelijk is er ook een beetje competitie geweest... tussen kleine eh, stammen, families, grote families eigenlijk... die voor een overleden eh, een stam, eh, oudste, een beeld gemaakt hebben. En dat is, eh, laten we zeggen, tegen elkaar... Eh, uh, op, opgezet een beetje. Zodat ze competitief steeds grotere beelden gingen maken. Ik vind het zo gek dat ze naar het eiland kijken. Ik zou zeggen, zet ze naar zee. Dan schrikt het ook een beetje af. Ik vind zo gek ja, uh... maar dat bewijst eigenlijk ook in zekere zin... Dat ze, dat ze niet bang waren voor vijanden van buiten. Wat ook wel logisch was. Ze wisten ook want, hoe ver het varen was. <laughs> want uh, ja, uiteindelijk uh, kwamen de Europees er. Maar uh, daarvoor hebben ze toch uh, zeven eeuwen lang helemaal geen, niemand gezien. zeg maar Die, die, die erin slaagde om het eiland te bereiken. En... en we denken dus ook dat ze waren zo gepositioneerd dat als je uit die grote huizenkroop van ze, die hadden een hele lage ingang, dan zag je eigenlijk meteen dat beeld. En men weet ook dat de. Mensen werden begraven voor die beelden, dus dat echt wel een duidelijke functie... dat je daar heel nederig ook meteen naartoe keek. En dan zag je die grote starende Big uh, stenen kop. Watching You, yeah. ja. Ja, sommigen hadden ook nog ogen en een, en een grote hoed op. Dus uh, sommigen waren ook nog indrukwekkender dan anderen. U heeft een mooi boek geschreven, maar uh, wat moet er gebeuren ondanks dit boek... voordat die collapse-theorie eindelijk de wereld uit is? Gaat die ooit de wereld uit? Is die nog te weerleggen? Want, want eenmaal als een gedachte zich zo diep in de hoofden van mensen genesteld heeft... en iets ook zo vaak geciteerd wordt als voorbeeld... dan, dan is het bijna niet meer uh, weg te jagen. Nee, het is een fascinerende vraag. Want ik denk dus ook dat die collapse-theorie in de wereld is gekomen... omdat die heel goed paste zeg maar, als een soort historisch bewijs... voor de ideeën van de Club van Rome... Ik heb ook een beetje getraceerd wie de eerste was. Nou, dat was een zekere Bill Mulloy. Daarna is de theorie wat gaan zwerven. Cousteau heeft er iets mee gedaan. En uiteindelijk kreeg hij dus een, heel, een mondiaal podium door Ponting. En een, later een welkome een keer theorie die je goed kon gebruiken. En toen kwam hij dus ook in tekstboeken terecht. En, en, en als een levende waarschuwing van dat staat mogelijk de wereld ook te wachten. Wat zou er volgens die theorie met de Paaseilander gebeurd zijn in het kort? Nou... Uh, toen ze er kwamen, hebben ze die bomen gebruikt voor allerlei doeleinden: vuur, huizenbouw, maar ook om die beelden, beelden te, ja. te verrollen. En kano's te maken natuurlijk, diepzee-vis te vangen. En dat leidde tot een bloeiende cultuur. Op een gegeven moment waren er geen bomen meer, te veel omgehakt. Uh, om, die, om die reden is de theorie. Er ontstond uh, erosie, daardoor de neerslag wa veranderde wat. Geen vruchtbare grond meer, uh, geen landbouwproductie meer, honger. En daardoor oorlog. Uh, uiteindelijk zelfs met van die spectaculaire uh, details. als cannibalisme. dat mensen elkaar achterna zaten. om, om elkaars vlees uh, te, te consumeren. En of. wat was het eerste dat u deed vermoeden. dat dat misschien wel helemaal niet zo waar was? Die nou, omdat die curves die getekend werd, waarin de club van Rome. die collapse van de club van Rome. Uh, voor de hele wereld. Uh, zoals die voorzien werd. op de grafiek van Paziland werd gelegd. daar zag je eigenlijk dat die collapse van Paziland. die zouden dan ongeveer. Ge ge plaatsgevonden hebben in de tijd dat Roggeveen daar arriveerde in 1722. Dus die moet midden in de collapse gearriveerd zijn. En toen dacht ik van hé, hey, dan heeft hij daar vast iets van opgeschreven. Want zo spectaculair was honger. En dat, daar moet je iets van gezien hebben als je op, als je op een eiland Je ziet toch dat er nog maar een paar bomen staan bij spreken en dat je denkt hé, hey, dit, uh, dit gaat niet goed. Of? Ja, of je moet het ook aan de bevolking kunnen zien. Dat je zegt veel, veel hongerende mensen, dat ze heel agressief zijn. Dag en, uh, 14 en dat ze, werd troffen we getroffen, ja. En toen las ik dus dat journaal. Dat was toevallig in, of toevallig, was in de vuurbibliotheek bibliotheek aanwezig... in een mooie uh, uitvoering. En, en zag ik, toen las ik niks van een uh, collapse. Ik las uh, zelfs dat die heel redelijk positief was over de, uh, uh, de landbouw... en over de mensen. We waren zeer gezond en geweldige zwemmers... En nou ja, ze zagen ook geen wapens. Ze melden geen wapens. Dus dan is het toch gek dat je gewoon in het midden van een oorlog zit... als je geen wapens hebt. Dus ik dacht, nou ja, daar moet ik toch eens meer van. Maar, maar Roggeveen was een, een, een Nederlandse ontdekkingsreiziger. Die ja. arriveerde daar in 17 zoveel. 1722. 1722. Ja. Was dat ook het moment... Uh, ik bedoel, is het niet gewoon mogelijk... dat die collapse wel degelijk heeft plaatsgevonden... maar gewoon iets later? Uh, ja, maar dan zouden, uh, laten we zeggen... de Spanjaarden die een tijdje na Roggeveen er kwamen, ook er iets van gezien moeten hebben. En dan is het toch ook wel gek als je gewoon helemaal reconstrueert... wanneer zijn die bomen dan precies verdwenen? Nou, dat is dan ongeveer 1550, 1600. Dat het dan ongeveer 200 jaar zou duren voor, voor, voor de honger optreden. Dus dat, dan wordt het een heel onwaarschijnlijk scenario... wat betreft de hele sequentie van gebeurtenissen. Maar ik heb wel al die 18e eeuwse journaals gelezen... en ik vond daar dus ook niks van, van een collapse in terug... Die andere mensen bevestigen dus dat er eigenlijk heel weinig wapens zijn. En, en ze, ze krijgen ook eh, voedsel. Ze krijgen kippen en bananen bijvoorbeeld De Nederlanders. In ruil Nederland, dus voor linnen. Nou, dat, dat doe je niet als je gewoon... Eh, maar die cultuur is wel degelijk hebt. ten onder gegaan. Nou, de, uiteindelijk... Uh, zeg maar Na uh, een tijdje uh, desinteresse voor Paaseiland... Uh, zijn er rond uh, 1860 Peruaanse uh, mensenhandelaars gekomen... die voor de Zuid-Amerikaanse uh, landen opkomende economieën mensen nodig hadden. En die roofden ze min of meer met valse voorwendsels uit de, uh, uit, uit de Pacific. En toen hebben ze ook Paaseilanders meegenomen, die kregen ziektes. In Zuid-Amerika gingen ook dood. Er zijn ongeveer 1400 Paaseilanders meegenomen... En na internationaal protest zijn er zo'n 15 uiteindelijk teruggekeerd. Die nog in leven waren. Maar die hadden wel pokken en TBC onder de leden. En toen is de bevolking nou ja, inderdaad gecollapst. Maar door het menselijk toedoen en niet vanwege de verhouding tussen mens en natuur? Nee, en door, en door ziektevirussen natuurlijk. Dus ook, de introductie van die virussen was ook een, een bekend element... wat je wel in andere verhalen ziet. De, dat kan een collapse van een... Van een Bent u, betekenen? bent u dan ook uh, um, tegen die grenzen van, van het uh, politiek correcte aangelopen? Want u zei van ja, het was zo'n welkom voorbeeld dat, dat Paaseiland... de Club van Rome, uh, de jaren zeventig, maakte ons zorgen over de natuur. Kijk wat er met Paaseiland is gebeurd, zo moet het nooit weer gaan. En dan komt u en u, u zegt uh, ja, volgens mij is het helemaal niet zo gegaan. Liep u dan ook tegen mensen aan die, die, die een welkom voorbeeld afnam? Ja, en ik denk ook dat, uh, uh, dat het nog niet direct. Uh, mensen het nog niet direct van zich laten afnemen. Dus ik ben ook wel tegengekomen met zijn. ja, collapse is weet je. Hoe, wat, wat definieer je precies als een collapse? Het is toch wel behoorlijk veranderd daar. En zou je dat toch niet een collapse kunnen noemen? He, dus. Met, dat is een soort semant oh, semantische op zich. Bij de... goede vraag, toch? Ja, dat is een goede vraag. Dus ik zeg ook helemaal niet dat er niks gebeurd is. Wat ik eigenlijk beweer is dat het niet zozeer een kwestie is van duurzaam versus onduurzaam. Dus echt een digitale idee van ineens dan tuimelde het naar beneden. Maar ik denk dat er gewoon een geleidelijke verandering heeft plaatsgevonden... van een rijkere cultuur, inclusief zeevis en bomen en dergelijke... naar een wat, wat armere cultuur die in principe wel, wel volhoudbaar was en duurzaam was... maar toch kwalitatief aanzienlijk... Armer. En dat de mensen daar eigenlijk min of meer ongemerkt in zijn verzeild, omdat ze ook, ik denk dus dat die bomen ook uiteindelijk verdwenen zijn. doordat er geen regeneratie optrad, dat die ratten dat hebben verhinderd. Dat, dat is dan mijn idee. Behalve het menselijk gebruik van branden en kappen, hebben ook die ratten dus een rol gespeeld. Die maar, ze waarom legt dat nomen. eens zuid? Waarom kwam er geen regeneratie door? Omdat de van die ratten hadden? knaagden aan de zaden en aan de, de jonge loten van de bomen. Die konden natuurlijk geen hele palmbomen omknagen. Het waren palmbomen, Paas-kokospalmbomen die daar stonden. Maar die konden wel verhinderen dat er een jonge boom opgroeide. Maar dan ze... hadden ze dan niet met z'n allen die ratten kunnen weer doodmaken? Want ja. zo stom waren ze toch niet? Nee, maar ze hadden natuurlijk nog geen rattengif en allerlei andere middelen en zo. Dus dat moesten ze toch met, met de middelen doen op die op het eiland waren. En dan is het heel lastig om die ratten echt, zeker als ze massaal zijn, om, om, om die weg helemaal weg te krijgen die kunnen zich natuurlijk toch snel vermenigvuldigen. Er zijn uit alle tijden, tijden zijn ook berichten over de aanwezigheid van ratten. Dus dat is toch wel een factor. Gerard Diamond schreef een boek over Paaseiland. Collapse heette dat ja. ook, wat ook al meteen aangeeft waar die staat in, ja. in de discussie. U mag in de wolken zijn als u ook maar de helft van de exemplaren verkoopt van, van uw boek. Een van de zinnen uit dat boek die heel vaak wordt geciteerd is... wat dacht de Paaseilander toen hij de laatste boom om, ja. omhakte? Nou, aan die retorische vraag besteed ik dus wat aandacht. En die vraag is totaal fout. Want dat gaat er eigenlijk vanuit dat die paaslander daar kwam. En met groot geweld het hele eiland leegkapte. En op een gegeven moment nog één boom over had. En toen zich maar dan was die collectie ook veel eerder gekomen als ze dat sowieso hadden ja, gedaan. Dus ik denk eerder dat de, dat de paaslanders geboren werden op een eiland zeg maar, waar zo'n 40% bebost was. En als ze doodgingen dan was er ongeveer 37%. En zo ging dat maar door. En de laatste heeft misschien wel gedacht... ja, ik kan ik tegen die ratten doen. Dus helaas, ik sta de handen wringend bij. Dus het is absoluut niet zo gegaan als die diamond uh, veronderstelde. Dat is terugplaatsen van een vraag van het heden ineens naar het verleden. Dat is een, toch een rare techniek. Iris Sommer heeft een vraag. Ja, ik vroeg me af. U vertelde aan het begin dat uh, de verkenners werden uitgestuurd... om nieuwe eilanden uh, te ontdekken. Dat was de normale, normale manier. Ja. Um, dan, dan denk je toch, wanneer je op zo'n heerlijk idyllisch eiland vol met palmbomen staat, dan ga je niet zo gauw op Verkennastochten. Dat die Verkennastochten het al waren, dat doet je toch denken dat misschien inderdaad die palmbomen. Nee, maar dat is een misverstand. Er zijn op Pasiland naar mijn idee, nooit verkenners geweest. Op Pasenland is meteen een kolonisatie-expeditie gekomen. Als er verkenners waren geweest, hadden ze ook weer teruggemoeten. En dan hadden ze vermoedelijk een negatief reisadvies afgegeven, <laughs> want zo idyllisch is het daar niet. is maar een heel klein zandstrandje en ja. verder is het toch maar, veel minder uh, interessant dan een hoop andere Polynesische eilanden wat betreft. de uh, aangename vertoeven, zeg maar. Maar dat die is... Polynesiërs steeds uh, verkenners uitstuurde... geeft dat niet aan dat ergens de natuurlijke hulpbronnen op aan het raken waren? Dat ze ja. op zoek waren naar hulpbronnen? Ja, maar de mensen zijn ook nieuwsgierig. En, en ze krijgen ruzie. Maar het is toch en, een hele En, en, en iemand heeft drie zonen, zeg maar. En dan denkt uh, zoon nummer drie, die denkt van... nou, ik ga eens even uh, een eindje verderop. En, die, en, en op die manier kan het natuurlijk ook gaan. Waarom zijn Nederlanders naar Amerika gegaan? De, de menselijke ze... reislust ja. is dat. Maar los van Paaseiland, hm. want het, het leuke is dat deze discussie vanwege de mooie metaforische waarde uh, enorm ja. uh, verhit is geraakt. Maar hoe denkt u eigenlijk over de, de klimaat en uitstervens en uh, mens versus natuur discussie in algemene zin? Bent u daar ook anders over gaan denken door uw blik op Paaseiland? Nee, maar ik heb altijd al wel een zeker wantrouwen gehad ten aanzien van doomsday verhalen. En ik denk ook niet dat die de mensen altijd aanzetten tot goede acties. Dus ik heb veel eer gedacht, ja, er is eigenlijk al heel veel verdwenen. En uh, waarom... He, waarom de, uh, Engeland is bijvoorbeeld grotendeels ontbost. Griekenland is grotendeels ontbost. Uh, terwijl er toch niet, niks, niks echt gecollapst is daar. Er zijn mensen blijven wonen. En, en nou ja, de kwaliteit de, is veranderd. Surf... Dus we moeten veel niet. meer over dat begrip kwaliteit nadenken. Van waarom... Geen collapse, maar meer een geleidelijke... Uh, ja. Aftakeling. Ja, en degradatie denk ik. ik denk dat dat wel aan de, aan de hand is. En dat we, daar kunnen natuurlijk ook wel stroomversnellingen in zitten. En zeg maar, er, er kan ineens een stroomversnelling in zitten... waarbij plotseling iets verdwijnt. Bijvoorbeeld de kabeljauw. Uh, hè, en daar kun je van een collapse spreken, zeg maar. Die is eerst overbevist en ineens is die weg. Maar ja, er is daar nog wel weer vis. En er is, blijft altijd wel iets over... wat je ook een soort ecosysteem zou kunnen noemen. Net als in, in Nederland, ik weet niet wat, verdwenen is. En we hebben niet het idee dat, dat weer een soort maatschappij die ineengestort is. Absoluut niet. Nee. Jan Boersema, ecoloog en theoloog. en Het boek heet Beelden van Paaseiland. Hartelijk dank. Ook dank Iris Sommer, psychiater en hersenonderzoeker... aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. En Harold Beckering, cognitief psycholoog... aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden via onze website labyrinth.nl. En volgende week zondag zijn we er weer tussen 8 en 9 op Radio 1. En nu op deze zender het journaal en daarna Holland Doc Radio. Goedenavond. allemaal. Goedenavond. Dit is Radio 1.